Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ik tegelijk met het NOS-journaal. Na een kort ziekbed is gisteravond Miep Gies overleden. Zoals de laatste overlevende van de mensen die in de oorlog Anne Frankenaar familie hielpen onderduiken. Nadat de onderduikers waren verraden, zorgden ze ervoor dat het dagboek van Anne Frank uit handen van de Duitsers bleef. Na de oorlog gaf ze het aan Anne's vader, die het liet uitgeven onder de titel Het Achterhuis. Na de oorlog is ze meermalen onderscheiden, onder meer met de Israëlische Yad Vashem. Vorig jaar nog werd er een planetoïde naar haar vernoemd. Miep Gries is 100 jaar geworden. Printer- en kopieermachinefabrikant OC heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar een verlies geleden van 23 miljoen euro dezelfde periode van 2008 werd nog 1 miljoen euro winst gemaakt. Naast het verlies van OC daalde de omzet van het bedrijf ook met 15 procent. In november deed het Japanse concern Canon een bod op OC... maar dat heeft tot nu toe geen concreet, niets concreets opgeleverd... omdat twee groot aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf het bod te laag vonden. In Den Haag wordt met spanning gewacht op de presentatie van het Irak-onderzoek... van de commissie Davids...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 Er staat wel een koude oostenwind. Dit was het NOS.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 En gelukkig is het zondag. Because that's my fun day. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. <tie> Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Dat was muziek van de Bengals. Manic Monday. Morgen gaat het weer beginnen. Die vreselijke maandag. Dus uh, vandaar alvast even een plaatje dat je extra moet genieten vandaag. Want vandaag ben je nog vrij. Dan kun je lekker naar sneeuw kijken. En morgen sta je gewoon weer heftig in die file. Kan ik je vast verklappen. Goed, vijf over vier. Derde gedeelte van zondag in Kermeland. De eerste van het nieuwe jaar. En wel die van 10 januari 2010. Wat hebben we nog? Nog één interview staat voor je klaar. Peter Kok van het Sanford Courant. Daarnaast hebben we nog wat lokale en regionale informatie hier in zondag in het Camerun. Natuurlijk hebben we muziek. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog in the spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you want breathe, I got the best weed, mine seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we Unless get the grip it. what I see, if you but don't, don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes, most of them are the guys. Are you telling With a G from Los Angeles What a helicopter's got cameras Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncy cars You with your friend, right? Yeah She ain't trying to bring over no men, right? No She, she ain't gotta be in the distance She can get high all in an I'm instant sure what I see You but don't fuck with me Why are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes Mousing by the guys Have you ever flown on G5 from London to Abita? You gotta have cake till you'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can take it. freak <laughs> Star. I'm not sure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 Darkscience erachter in Cognito met Always There. Dat kunnen we zeker zeggen van CVM en AB Radio 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dan zijn we zijn er speciaal voor jou op de 105.8 in Bloemendaal en 106.9 in Zandvoort en omstreken. Goed, we gaan verder met uh, het interview wat Jaap Kober had tijdens de Zandvoorten van het jaar. En nu spreekt hij met Peter Kok. De Zandvoorten van het jaar, het is uh, bij de Beach Factory, het is 5 januari... En, uh... Naast mij staat uh, Peter Kok van de Zandvoortse krant. Zandvoortse Courant moet ik eigenlijk zeggen. Ja, want uh, het is weer terug van weg geweest. De Zandvoortse krant of de Zandvoortse Nee, de Zandvoorten van het jaar. Ja, ja Nou, het is uh, heel even weg geweest en dat was alleen maar vorig jaar. Omdat we daar uh, wat, wat probleempjes hadden met het tijdschema en de coördinatie in de combinatie met de gemeente. Ging niet helemaal zoals we gedacht hadden. Maar we hebben we heel leuk een uh, fotowedstrijd georganiseerd vorig jaar die eigenlijk ook heel veel succes heeft gehad. Wat is daar nou anders aan? Ja, het is een fotowedstrijd. Ja, dat, dat is heel wat anders. Want daar gaan mensen gewoon vrijwillig uh, op het uh, thema wat we destijds bekend hadden gemaakt. Een foto uh, inleveren. En die wordt dan door een deskundige jury beoordeeld. En daar komt dan de beste foto uit. Mm. En dat is een ander verhaal dan dat je iets doet wat wij nu doen met de zandvoerder van het jaar. Dat is dan degene die zich uh, nogal verdienstelijk heeft gemaakt om Zandvoort binnen en buiten de grens positief het nieuws te brengen. Ja. Want, de, nou ja, laten we ze even noemen. De zes uh, genomineerden, er is er één uh, op het moment dat wij hier uh, praten, is er niet bij. Die zit in Bediedorm. En uh, wie, zijn, uh, wie zijn ze? Um, te beginnen bij onze dame, dat is Marianne Rebel. Dan hebben we daarnaast uh, Ben Zonneveld. Ivo Lemmens. Leo Miezebeek. Klaas, ja. Klaas Koper. De afwezigen. De, de afwezige. Vergeet ik het nou nog? Uh, uh, Rob Bossing volgens mij. Rob Bossink, sorry Rob. Maar nee, ik vergeet Rob Bossink even uit mijn hoofd. Nee, maar dat zijn dus allemaal, uh, dacht ik, toch wel illustere namen die in Zandvoort uh, toch wel heel erg bekend zijn. Ja. Daar is ook massaal op gestemd, moet ik eerlijk zeggen. Ja, uh, op de Zandvoorters op, zi op zich, begrijp ik dus. Op, ja. ja, er is door de Zandvoorters, want dat is een van de voorwaarden van deze uh, verkiezing. Dat degenen die stemmen, moeten ook echt wel woonachtig zijn in Zandvoort. Die moeten ook... Uh, uh, hun woonplaats eigenlijk toch wel Zandvoort hebben. In het verleden hebben we het wel eens gehad... dat iemand ging lobbyen voor een hele hoop stemmen... en er kwamen allemaal mensen van buiten Zandvoort... die gingen stemmen. Nou, dat, uh, dat, dat telt niet. Het is een feestje van en voor Zandvoorters. Ja. Even over de verkiezingen. Er is massaal uh, gestemd, zei jij, hè, door, uh, door de Zandvoorters uh, op zich. Uh, ja, ik bedoel, als we dan uh, kijken op zich... Uh, hoe werkt dat dan? Want... Ik kan me voorstellen, uh, ik heb uh, twee keer een uh, formuliertje ingeleverd, maar dat gaat niet werken. Of één keer een uh, formuliertje en dan een e-mailtje sturen. Nee, nee, nee, dat gaat niet werken. Want we houden precies bij, uh, omdat we ook gesteld hebben dat je moet in Zandvoort woonachtig zijn, we houden precies bij wie er gestemd heeft en hoe je gestemd hebt. Op onze lijsten kan ik zien, uh, ja, helaas kan ik van iedereen dan zien wat ze gestemd hebben. Maar uh, zo gauw er iemand dubbel een briefje indient of uh, twee keer een e-mail stuurt... ...of en een e-mail en een briefje stuurt, hebben we dat gelijk in de gaten. Ja. En dan gaat die tweede stem gaat er gewoon uit. Ja. Ziet uh, jij er ook als voorzitter een beetje bovenom, om dat, soort, uh, dat soort praktijk? Ja, een beetje, een beetje controleren we dat wel. Maar aan de andere kant, we hebben een paar dames in de jury... ...met name Nel Zandbergen en uh, Trudy van Torenburg... ...die er eigenlijk van het eerste uur al als jury bij zitten... Mm. Die hebben zo'n ervaring daarmee en die zijn daar zo uh, goed in en die kijken dat zo na. En de lijsten krijg ik dan uh, daarna ter controle. Ja. Dus dat gaat helemaal goed. Ja. Nou ja, dit is, het is uh, nu uh, weer 2010. In 2008 was het voor het laatst dat dat uh, gebeurde. Dat was volgens mij uh, over de periode 2007, als ik het wel heb. En dat was Marcel Meijer. Dat klopt. Marcel Meijer die is daardoor dus twee jaar in zandvoerder wat jaar geweest. Leuk, leuke bekomstigheid, hè? Jawel. Want voor Marcel dan. Voor Marcel was ja, ja. het natuurlijk heel erg leuk. Ja. Uh, op zijn oorkonde staat dan weliswaar Zandvoerder van het jaar 2007. Dat wordt je dan in het begin van het jaar erop. Hè. Dus uh, net zoals nu de Zandvoerder van het jaar 2009 wordt gekozen. Maar hij is dus en 2008 en 2009 Zandvoerder van het jaar geweest. Ja. Nou ja, goed, dan is hij twee keer achter elkaar geweest. Dan moet je het dan ook maar zien. Ja, ach, ik denk niet. Ik denk niet uh, kijk, we kennen elkaar allemaal goed genoeg. Dat we weten dat we het zo eerlijk mogelijk doen. En uh, als hij dan door omstandigheden twee jaar die titel heeft mogen dragen, het is hem gegund. Ja. En nu even over de entourage, Beach Factory. Hebben jullie dat uh, bewust uh, gekozen? Ja, we, hebben, we kijken eigenlijk altijd naar een aardige locatie die voor Zandvoort ook wel van belang is. Afgelopen twee jaar, de eerste keer hebben we trouwens in het uh, destijds een geheel verbouwde casino gedaan. Uh, toen hebben we twee jaar in het NH Hotel uh, gebivarkeerd met deze festiviteiten. En we konden daar ook alweer terecht. Maar Sunparks is, wilde zich ook eens een keertje laten zien aan uh, de mensen in Zandvoort. En het aardige is dat degenen die komen. Dat zijn er vandaag toch veel meer dan honderd. Die uh, de muziek gaat beginnen. Die het mee gaan uh, maken. Wat er gaat, uh, die mogen straks ook gebruik maken van de faciliteiten van Sunparks. De bowlingbanen, het wiespel, uh, de mini-golf, de Midget golf, hoe het ook allemaal heet. Alles mag gebruikt worden en iedereen kan gratis. Uh, spelen en kennis maken met de faciliteiten van Sunparks. Helemaal mooi. Uh, volgend jaar, misschien weer een worden van het jaar, ga je het weer uh, samen met uh, de mensen van de jury het zo uh, indelen dat je weer er bij tijd bij bent om dit te kunnen doen. Want ik weet dat het in 2009, uh, dat het even een beetje met die fotowedstrijd, de is is gegaan. Ja, daar heb je wel gelijk in. En, uh, we waren toen ook wel bij tijds begonnen. Dat lag dus niet helemaal aan de organisatie van, uh, vanuit de kant. Maar uh, we denken er zeker over om vorig jaar toch weer een verkiezing te gaan doen. Aan de andere kant, nu we hier zo weer mee bezig zijn, horen we van zoveel mensen dat die fotowedstrijd was ook wel erg leuk. En uh, dat hoor je, omdat nu gaat het weer leven, omdat we weer met zo'n verkiezing bezig zijn. Dus misschien dat we weer een ander thema doen, maar de kans dat we weer de van het jaarverkiezingen gaan houden, die is vrij groot. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you for coming Sorry that the cheers are wrong. I left them here, I could have sworn These are my salad days Maybe being eaten away Just another play for today Oh, but I'm not Belé met gold hoorde je voorbij komen in uh, zondag in Kennemerland. En goed, daarvoor hoorden we het interview wat Jaap Koper had met uh, Peter Kok van de Zandvoortskrant. En wie heeft dan die uh, Zandvoort van de jaar gewonnen? Nou, dat is Klaas Koper, dat is de, door de lezers van de Zandvoortskrant gekozen tot Zandvoort van het jaar 2009. Burgemeester Niek Meijer maakt dat uh, tijdens een druk bezochte en goudeneerde bijeenkomst in de Beach van Sunparks bekend. Hierdoor werd Koper de opvolger van het standwoord van het jaar 2007, Marcel Meijer, die deze eerentitel twee jaar lang heeft mogen dragen. Nou goed, Klaas Koper van harte gefeliciteerd. Hij heeft het verstandig aangedaan, want hij zit lekker in Spanje. Hij had Tony verwacht, dus uh, grappig om dat te zien. Goed, uh, ook verkiezingen, uh, maar dan van een heel ander uh, alloy, die komen er op 3 maart aan. Een record aantal partijen heeft zich gemeld voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem op uh, 3 maart. Het zijn er 15 dit keer. Donderdagavond sloot de aanmeldingstermijn. Klein Rex roert zich bij de nieuwkomers. Vier jaar geleden deden er nog 13 partijen mee, waarvan er uiteindelijk 10 een plek in de gemeenteraad wisten veroveren. Dit was toen ook al een record. In 2002 waren er immers slechts 10 partijen met een Haarlemsse kandidatenlijst. In 98 12, in 94 8 en in 90 9. 15 keer dus. Daarom onder alle in 2006 in de raad verkozen partijen. Partij van de Arbeid, SP, VVD, GroenLinks, CDA, D66, partij Spaanerstad, ChristenUnie, actiepartij, voorheen actielijst en de oudere partij. Al geldt voor de oudere partij dat die alleen in naam dezelfde is. Het is uh, het immer, immer afwezige raadsleder Han Baanwits dat vier jaar geleden onder die naam een zetel bemachtigde keert niet terug. De naam is nu gedeponeerd door de van de SP afgescheiden de onder de nieuwkomers zit onder meer trots op Nederland met ondernemer Mirjam Otten... Als lijsttrekker. De aanloop naar deelname van Ton verliep moeizaam... toen het aanvankelijk Haarlems bestuur afgelopen najaar... vrijwel voltallig door het landelijk partijbestuur aan de kant werd gezet. De nieuwe plug staat nu echter toch klaar om aan de slag te gaan. De wegstuurde Ton bestuur gaat nu onder aanvoering van oud-D66... en oud-Nederlandse middenstandpartijman Bert Geiraat... onder de vlag Forza Haarlem aan de slag om... bij gebrek aan deelname van de PVV de potentiële wilderstemmers ...nog voor zich te winnen. Nou, in Heemstede en Zandvoort zijn er geen grote verrassingen... ...wat betreft de partijen en de lijsttrekkers... ...die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook doen er geen nieuwe partijen mee. Het enige opmerkelijke is dat deze 60 in Heemstede... ...vaste lijsttrekker Edo Boonstra... ...laag op de lijst is gezet. Op nummer 1 staat nu Carmen van der Hof, die Boontra uh, jaren heeft bijgestaan. Bij de overige partijen is de bezetting al als verwacht. Bij de drie coalitiepartijen staan de wethouders op nummer 1. Pieter van der Stad voor de VVD, Christa Kuiper voor het CDA, Sjaak Struijf voor de Partij van de Arbeid. En bij GroenLinks is uh, Ida Sabiels lijsttrekker. De heemstedense burgerbelang, oftewel HBB Renko Ates. En bij Nieuwe Heemsteden Ruud Prins. In Zandvoort doen ook de bekende namen en partijen mee. VVD, uh, w, uh, Wilfred Tatis, Oudere Partij, Zandvoort, OBZ, Carl Simons, Partij van Arbeid, Gert Tone. CDA, Gijs de Rode, Gemeentebelangen Zandvoort, uh, dat is Michel Demmers geworden. GroenLinks, uh, Virgil Bavits, Sociaal Zandvoort. Voortgekomen uit de SP is dat Willem Paap en D66 R. De Vries. Robert de Vries. In Bloemendaal zijn net uh, een jaar geleden verkiezingen geweest... in verband met de fusie met Bennebroek. Dus uh, ja, die hebben het gewoon lekker rustig dit jaar. En die hoeven niet het rode potlood te hanteren op 3 maart aanstaande. Goed, we gaan weer verder met muziek. De Imperial staat voor je klaar met... Who's gonna love you? you going, no, you can't take the car. Huh? Take the kid. Take all these bills on the table over here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 5.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. -B. What up, eh? What we want. Want them to say. Zo, dat was de nieuwe single van uh, Alicia Keys. En uh, Beyoncé, Put It In A Love Song. En je hoort hem hier bij Zondag in Camerland waarschijnlijk wel als eerste. Want het is heet uh, van de pers kort. Ja, onvoorstelbaar. Zondag in Camerland. Vandaag 10 januari 2010 alweer. Het is onvoorstelbaar. We leven alweer 10 dagen in het nieuwe jaar. En in Zondag in Camerland, het prachtige programma... hoor je nu muziek van Simply Red. Money's the Titan Mansion. Je blijft op de hoogte. Zondagmiddag is natuurlijk... Wie is Johnny? Terwijl, uh, hoe is Johnny van The uh, bards l L-D-Bards was dat. En daarvoor even mijn paparazje erbij uh, pakken. Oh ja, de uh, simpele red was dat. Maar niet eens tijd mention. Goed, we hebben nog even wat lokale en regionale informatie. De verkoop van de 18e eeuwse boerderij Veen en Duin in Bloemendaal aan natuurmonumenten gaat niet door... Het college van BNW overlegt dinsdag met de raadscommissie hoe het nu verder moet met het Rijksmonument. De plaatselijke stichting Schapenduinen heeft al laten weten belangstelling te hebben voor aankoop. Volgens wethouder Thames Kokken kan natuurmonumenten geen provinciale subsidie krijgen voor aankoop van de weilanden rond de boerderij. Het geld werd ze te duur, hoewel ze toch al niet de vraagprijs van 2,6 miljoen zouden betalen, maar de helft ervan. Volgens de wethouder zijn de verschillende scenario's mogelijk. We verkopen alleen de boerderij, alleen de weilanden. ...beide of helemaal niets. Het liefst verkopen we aan een natuurorganisatie... ...maar verkoop aan particulieren sluit ik niet uit. Wat dit betreft kan zelfs de plaatselijke stichting Schapenduinen weer meedoen. Wethouder Kokke vindt wel dat een en ander tegen taxatiewaarde moet worden verkocht. De vraagprijs van 2,6 miljoen voor boerderij en weilanden is gebaseerd op een taxatie uit 2004. Die waarde zal nu ongetwijfeld minder zijn. Dat moeten we opnieuw gaan bekijken. Op zondag 17 januari houdt het INVN zuid kemmerland een excursie bijzondere wintergasten in de Amsterdamse waterleiding Duiden. En tijdens deze excursie wordt gekeken naar wintergasten uit het hoge noorden. En waaronder mogelijk wilde zwanen, grote zaagbeggen, wintertalingen, brilduikers en Nog Nooit van de excursie is ook geschikt voor de minder ervaren vogelaars en oudere kinderen. Vertrek om 11 uur, ingang Oase, Vogelzangsweg, Vogelzang, deelname is gratis. De duur is 2 uur en aanmelden vooraf is niet nodig. Toegangskaart is verplicht. Kijker en warme kleding is aanbevallen. Ik denk ook met het weer is dat zeker aanbevallen. Net als vorig, als ieder jaar, organiseert de gemeente Zandvoort in nauwe samenwerking met de brandweer een kerstboomverbranding. Lever uw boom in en geniet van het spectaculaire vuur op 13 januari aanstaande. Om half acht zal het vuur aangestoken worden op het strand ter hoogte van de rotonde aan de strandweg. De bomen zijn woensdag 13 januari van 1 tot 4 op het terrein rechts naast het casino aan de strandweg. En bij de remise aan de Kameling onderstraat nummer 20 in te leveren. En voor elke ingeleverde boom worden 20 eurocent en een prijslot als beloning verstrekt. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot, waarvan de winnaars in de vierde week van januari worden bekendgemaakt. En uh, wie wordt de opvolger van Melinda Gorenzon? Dat is de vraag die uh, komende week dinsdag in Café Koper gesteld gaat worden... als voor de tweede keer de cyclus van het Zandvoortskampioenschap... Schulen in Café Koper op het kerkplein van Snart zal gaan. Net als uh, vorig jaar mogen de eerste avond alleen dames met schulsteen aan de geslag. De heren volgen in februari en de Battle of the Sexes... de strijd tussen de dames en heren zal in maart worden gehouden. De inschrijving is vanaf heden geopend en zorg dat u op tijd erbij bent. Want er is maar een gelimiteerd aantal spelers dat mee kan doen. De wedstrijd begint om half tien en de toegang is gratis. Heren zijn welkom, maar alleen om te joelen, niet om te sjoelen. Ja, goed, we gaan weer wat muziek draaien hier in de zondag in Kremeland bij ZFM en AB Radio. Doen we met een grote hit van, nou inmiddels alweer twee jaar geleden. Hier is Mark Rensen met Valerie. We are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 di frontiera guardano passare di da una casa lontana tua madre mi vede, si, si ricorda di me, me. En een E per un istante ritorna la voglia di vivere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 Dan weer terug Oh, wat blijft het een prachtige plaats! plaats. <lacht> Elise Bataccio met Itreni die tot ter. voor de nieuwe single van Ryan Shaw, It Gets Better. En daar weer voor draaiden wij Valerie van Mark Ronson. Goed, het is vijf minuten voor vijf. Het is bijna tijd dat de twee lokale omroepen van Bloemenal en Zandvoort weer een eigen leven gaan leiden. Zometeen op AB Radio. Zondag Classics tot aan zes uur. Dan Jeroen van Schie tussen zes en zeven met Soul City. Tussen, negen, tussen zeven en negen Super Classics. Ben Aveugen met Tab tussen 9 en 11, dan komt het nachtgeweld. En bij CFM zometeen Bijzonder Zandvoort tussen 6 en 7 de herhaling van Golden CFM. Tussen 7 en 8, Bijzonder Zandvoort, aandacht voor Jannie Meijer de vrouw van de burgemeester, oftewel Zandvoort First Lady. Tussen 8 en 9, Inspiratieradio en tussen 9 en 11 ook op CFM, Tepsebi met Ben Alveugen. Volgende week is zondag, hem te weer, maar dan met Lena van der Haken, als ik het goed heb. En wij spreken elkaar wel weer een volgende keer. Goed, als laatste de eerste ziek van dit jaar: The Year of the Cats van Al Stewart. Fijne zondagavond nog, dag. On a from a ball, guy movie. In a country where they turn by time. You go strolling through the crowd like Pete Delore contemplating a crime. She comes out She's asking for explanation She'll just tell you that she came In the inner of the cat She doesn't give you time for questions As she locks up